Ik knal dan gaan we gewoon eruit joh. Uh, DJ Jean uh, en Pallon, Let yourself go in de Remanding X remix. Ja, ja. Mijn naam was DJ JK. Ik hoop dat je hebt genoten van de afgelopen drie uur lang zie het. Dennis, bijna zit weer gedraaid. Ja, absoluut. En uh, ik je nog feliciteren. Ja, dankjewel. Dankjewel. De mailtjes stromen nog steeds binnen. Yeah. Maar ja, ik moet het kort houden, want ja, het nieuws van 12 uur zit alweer te wachten. Niet getreurd, volgende week zijn we er gewoon weer bij. Ben jij er de Weer Dennis? Tuurlijk. Vanzelfsprekend. Ik hoop dat jij er volgende week ook weer bent aan de andere kant van de speakers. En je weet ons te vinden. 106.9 104.5 CFM Text TV Of anders ga je even naar internet. www.cfmsanvoort.nl En dan klik je op de livestream. Dit was hier. Tot See volgende week. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is Jeroen Tjepkma met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een nachtclub in de Russische stad Perm... zijn zeker 76 mensen om het leven gekomen. Minstens 60 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. De lokale politie zegt dat er in de bar vuurwerk is ontploft in het Uralgebergte, zo'n 1200 kilometer ten oosten van Moskou. Toen het ongeluk gebeurde, waren er zo'n 200 mensen in de nachtclub. Premier Balknende vindt de Nederlandse benadering in Uruzgan onmisbaar. Maar of wij het doen of andere landen, is een andere vraag... zei hij in het NOS-radioprogramma met het oog op morgen. Als we nu zeggen, we gaan weg, zijn we het enige NAVO-land... dat er niet meer militair actief is, voegde hij eraan toe volgens de premier zou Nederland dan een buitenbeentje zijn. Balkenende wil niet vooruitlopen op een besluit over een eventueel langer verblijf in Afghanistan. Hij hoopt dat het kabinet daarover voor eind volgende maand een besluit neemt. Eind januari is in Londen een grote Afghanistan-conferentie. Balkenende hoopt dat het kabinet voor die bijeenkomst kan aangeven waar het staat. Het gaat om een combinatie van tempo en zorgvuldigheid, zei hij. Het kabinet heeft van de Tweede Kamer tot 1 maart de tijd gekregen om de knoop door te hakken. President Obama is op 18 december in Kopenhagen bij de cruciale laatste dag van de klimaattop. Aanvankelijk zou hij op 9 december naar Kopenhagen gaan, twee dagen na het begin van de internationale conferentie. De verandering van datum lijkt een signaal dat Obama resultaten verwacht op de top. Volgens het Witte Huis komt de besluit om naar de slotdag te gaan, naar gesprekken met andere leiders. En heeft de president er vertrouwen in dat er op de top vooruitgang wordt geboekt. Het weer. Het is bewisselend bewolkt en er vallen enkele buien. Vannacht koelt het af tot een graad of drie. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt en nat. In de middag zijn er ook droge perioden en het wordt acht graden. Dit was het NMU. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, TV. radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Control whatever